Dit is een lied voor vrijgezellen, die moet ik even wat vertellen. Als iemand met je wil gaan trouwen, dan moet je echt de boven. je suis au Zouden met dassen en alles betalen. De aardappels jassen en vreselijk balen. En keilen en happen en lekker chant en dweilen en lachen. Je bent je vrienden in kroegen, bevinden en niet als beesten. De keer gaat op feesten, niet meer relaxen. Je laten verleiden door al die meiden met doeters en bellen. Hoe oh, is zo fijn om met vrijgezel te zijn.